6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Poetin mag troepen inzetten op de Krim. Bloedbad op Chinees station. En tijdelijk bestand Taliban in Pakistan. Er zijn wolkenvelden met hier en daar buien. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot net boven nul. Morgen overdag wisselen bewolkt. Het blijft overwegend droog en het wordt dan een graad of negen. De Russische president Poetin mag de strijdkrachten inzetten in Oekraïne. De Russische Eerste Kamer heeft de president daarvoor toestemming gegeven. Volgens Poetin zijn de troepen nodig om de Krim... op de etnische Russen en de Zwarte Zeevloot te beschermen. Ik vroeg correspondent Davion Godfra waar Poetin de troepen wil inzetten. Nou, ik denk dat het in eerste instantie erom gaat dat hij een legitimering heeft... voor wat er in feite al aan de gang is, namelijk dat er op de Krim... Op een aantal plekken al Russische militairen zijn ingezet sinds uh, in gisteravond. Namelijk op het vliegveld, op twee vliegvelden, bij het parlementsgebouw en op nog een aantal, an aantal andere plaatsen. Ja, en deze beslissing van het, uh, het Russisch hogerhuis... betekent natuurlijk dat er ook meer ingezet kan worden. Nou, waar het gebeuren? Dat, uh, dat is natuurlijk onmogelijk te voorspellen. Maar in principe kan het op het grondgebied van Oekraïne. Dat is, uh, dat is besloten. Uh, en dat zou dan... Moeten zijn totdat de politieke situatie in Oekraïne, zoals dat heet, weer genormaliseerd is. Um, in Russische ogen tenminste. Nou, het kan ook betekenen dat die troepen in het oosten van Oekraïne tegen de Russische grens uh, ingezet kunnen worden. In steden als Kharkov of Donetsk. Uh, Pro-Russische gebieden waar vandaag ook demonstraties zijn geweest. Pro-Moskou demonstraties. Dus het zou kunnen dat daar ook Russische troepen worden ingezet. Maar in eerste instantie denk ik dat het toch om de krim gaat. Maar zou het wel een extra waarschuwing kunnen zijn... door echt eh, niet de Krim te benoemen, maar echt te spreken van de Oekraïne? Ja, dat denk ik wel. Kijk, het, het geeft uh, natuurlijk allerlei. de Poetin echt uh, de vrije hand om uh, die troepen in te zetten. waar hij maar denkt dat het nodig is. En nogmaals, dat kan dus ook in andere delen van, van Oekraïne zijn. Ja, en dat is natuurlijk wel een hele harde boodschap in de richting van uh, de, nieuwe, de, de nieuwe regering in, uh, in Kiev. die natuurlijk tal van andere dingen aan zijn hoofd heeft. dan uh, een, een oorlog met het machtige buurland uh, Rusland. Economische problemen bijvoorbeeld. Maar ook hoe de eenheid in het land ooit weer. Uh, een een beetje op orde te krijgen. Uh, dus ja, het is een, een keiharde boodschap van Moskou in de richting van Kiev. En toch heeft president Turchinov van Oekraïne... ...in een reactie op het verzoek de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. En voormalig oppositieleider Vitaly Klitschko... ...heeft inmiddels opgeroepen tot een algehele mobilisatie van de strijdkrachten. Maar op straat, op straat in Kiev... ...daar lijkt er voor een gewelddadig ingrijpen nog weinig animo. Ondervond verslaggever Gert-Jan Dennekamp... Kiev begint met het opruimen. De betonblokken worden op een vrachtwagen getakeld. En ook de barricades die werden gebouwd met zandzakken, puin en andere troep... worden hier uit elkaar getrokken. We zijn opgeroepen om te komen helpen, zegt deze vrijwilliger. Want de strijd in Kiev is beëindigd. Maar op de Krim dreigt nu een nieuw conflict. Nou, ik verwacht als minuut minimum niet gebruik. Van de ik hoop dat het genoeg hij verwoordt wat de meeste mensen die ik spreek vinden. De regering moet geen geweld gebruiken, maar onderhandelen. Dat is er, is er, is er. Terwijl de vrijwilligers met bezems de straat schoonvegen... neemt Tamila een hijs van haar sigaret. Vijftien jaar heeft ze niet gerookt, maar vorige week is ze weer begonnen. Ze wrijft met haar handschoen door haar betraande ogen. Iets verderop was ze vrijwilliger in Hotel Oekraïne. Ze zag hoe de doden werden binnengebracht... Toen kwamen de ouders. Ze de en ze hebben zich het moment waarop de ouders de dode kinderen kwamen ophalen. Ook zij maakt zich zorgen over de situatie op de krim, maar geweld is geen optie. dat de dat ik hoop dat deze regering zich herinnert tegen welke prijs zij aan de macht is gekomen. Op het plein spreekt nu al een paar dagen een vertegenwoordiger van de Krim-Tataren. Zij steunen de nieuwe regering, maar vormen een minderheid op de Krim. Het hele plein skandeert dat de Oekraïne een eenheid is en dat de Krim daarbij hoort. Op de plek waar de demonstranten zijn gestorven blijven de bloemen liggen. Volgens veel mensen in Kiev is hun dood het bewijs dat het conflict niet met geweld kan worden opgelost. Dan wordt het een bloedbad. We moeten het op een politieke manier oplossen. Verslaggever Gerjan Dennekamp was dat vanuit Kiev. Dan naar China, want een groep mannen met messen... heeft op een treinstation in China 27 mensen doodgestoken... en meer dan 100 verwond, meldt het Chinese staatspersbureau. Vijf van de aanvallers zouden zijn doodgeschoten door de politie. De mannen zouden vannacht in de stad Kuming, in het zuidwesten van China is dat... in uniform het station hebben bestormd. Over het motief of de herkomst van de aanvallers is niets bekendgemaakt. In China zijn geregeld dit soort incidenten, van dit soort steekincidenten. Soms zijn de daders Oeigoeren. Dat zijn moslims die zich verzetten tegen de onderdrukking... in hun provincie Xinjiang, in het zuidwesten van China. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Pakistanse taliban hebben een bestand afgekondigd van één maand. De moslimextremisten willen in die periode... het vredesgesprek met de Pakistanse regering een kans geven. Zei een woordvoerder. De twee partijen spraken al eerder met elkaar... toen zonder concreet resultaat. Of Pakistan voelt voor nieuwe onderhandelingen is niet duidelijk. De Pakistanse luchtmacht heeft de afgelopen dagen... uitvalbasis van de Taliban aangevallen in het noordwesten van het land. Of de moslimextremisten daardoor zijn verzwakt is niet duidelijk. De Pakistanse Taliban proberen al jaren de regering omver te werpen. Bij aanvallen zouden tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. De man die zichzelf gisteren in brand heeft gestoken... bij de ingang van een supermarkt in Vlissingen... is er erg slecht aan toe. De man goot even na zes uur brandbare vloeistof over zich heen... en stak die in brand. Omstanders en supermarktpersoneel wisten de vlammen te doven. De man ligt in het brandwondencentrum in Rotterdam. Slachtofferhulp heeft zich over de omstanders ontfermd... want ook kinderen zagen het gebeuren. De man wilde zelfmoord plegen. omwonenden herkenden hem. Hij zat regelmatig op een bankje in de buurt. Als laatste van de grote partijen begon ook de VVD vandaag... met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. In Rotterdam hadden tientallen VVD'ers hun witte windjacks... en sjaals met oranje letters uit de kast gehaald... om te luisteren naar hun partijleider. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Het klonk in Rotterdam vanochtend een tikje anders... dan in de vorige campagne van de VVD. Geen duizend euro belastingverlaging beloofd... of handhaven van de hypotheekrenteaftrek... en ook geen uithalen naar andere partijen... maar in plaats daarvan complimenten voor ons allemaal... van de VVD-partijleider zelf. Ik ben trots op al die Nederlanders die de schouders te zetten... de handen uit de mouwen steken en niet opgeven, maar doorgaan. Ik ben trots op de veerkracht en we zien dat het resultaat heeft. We zien dat we stap voor stap bezig zijn uit de crisis te komen. En ik vind dat heel bijzonder. Complimenten aan iedereen. En mijn pleidooi hier vanmorgen is dat we niet moeten stoppen... dat we niet moeten vertragen... maar dat we keihard moeten doorgaan met het hervormen van Nederland. Ook daar gaan deze verkiezingen over. Complimenten voor iedereen... En stiekem ook natuurlijk voor zichzelf. Want de VVD wil heel graag dat het prille economisch herstel wordt toegeschreven aan het beleid van de kabinetten Rutte 1 en 2. We zien nu ook de eerste resultaten van dat beleid. En dat is niet alleen omdat wij in Den Haag een aantal maatregelen hebben genomen. Dat is naar mijn stellige overtuiging in de eerste plaats te danken. Omdat mensen zelf in hun eigen omgeving bereid zijn geweest om die veerkracht te tonen. Ik hoor u niet zeggen, er komt belastingverlaging zoals u dat in een vorige campagne wel heeft gedaan. Ik heb dezelfde belofte als vorige keer. Als u VVD stemt, dan stemt u op een partij die verantwoordelijkheid neemt. Die niet een leuke boodschap heeft dat het allemaal makkelijk wordt. We zullen ook de komende tijd nog steeds moeilijke maatregelen moeten nemen in Nederland. We lijken nu het ergste van de crisis achter ons te hebben. Maar willen wij naar een structureel hogere groei, naar meer banen, naar meer welvaart. Of het nou Jeanette Bouillieu, Antoinette Laan in Rotterdam is, uh, Ivo Opstelten, uh, Janine Hennis, ikzelf in Den Haag. We zullen allemaal door moeten gaan met die maatregelen nemen. Leuker wordt het niet. En makkelijker dus ook al niet, volgens Rutte. Maar met de economische groei gaat het wel langzaam een beetje de goede kant op. Als dit kabinet maar de kans krijgt om door te gaan. En Rutte heeft daarom vandaag geen zin om iets te zeggen over Arie Slob... die van de illegale strafbaarstelling af wil. Of over Alexander Pechtold, die belastingverlaging wil. Ik ben met één ding bezig op dit moment. Dat is ervoor zorgen dat op 19 maart er een uitslag komt bij de gemeenteraadsverkiezingen... waardoor dat economisch herstel een verdere boost krijgt. Uh, ik wil ten tweede dat die opkomst hoger is dan die nu in de prognoses lijkt te zijn. Dat vind ik belangrijk voor de democratie in Nederland. Daar gaan we met z'n allen keihard aan werken. En ik ga verder geen commentaar leveren op alle plannen van andere partijen. De agenda van Rutte en zijn collega's uit het kabinet... is zo ongeveer schoongeveegd voor de campagne. Ze hebben nog tweeënhalve week tot 19 maart. Een militaire rechter in Libanon wil de beroemde Libanese zanger Faril Shekhar bij verstekte dood veroordelen. Shekhar en 52 anderen zijn aangeklaagd voor moord op militairen en burgers tijdens gevechten in het zuiden van Libanon afgelopen juli. Dat melden Arabische media. Shekhar was een van de geliefste zangers in de Arabische wereld tot hij een paar jaar geleden radicaliseerde. Hij zegt nu dat muziek in de islam is verboden. Correspondent Sander van Hoorn. De gebieden waar hij woonde, in het zuiden van Libanon... daar is hij in aanraking gekomen met een uh, radicale scheich, een soeniet, Assir. En uh, die heeft hem uh, op het uh, inmiddels volgens hem rechte pad geleid. En hij heeft het zelfs zover uh, gedaan dat hij een lange baard heeft laten staan... met uh, zijn snor afgeschoren, hè, het teken van de salafisten. En hij heeft ook gezegd, jullie moeten maar niet meer naar mijn oude liedjes luisteren... want dat was uit de periode dat ik nog zondig was. Een video op YouTube claimt Shekhar trots... dat hij in Libanon twee militairen heeft doodgeschoten. Sindsdien is hij een van de meest gezochte mensen in Libanon. In 2010 trad de zanger nog op in Nederland... in de brabant -hallen, in Den Bosch. Sport. Bij de Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround in Amsterdam... gaan de vrouwen beginnen aan de drie kilometer. Verslaggever Sebastian Timmerman in het Olympisch stadion... Wie zijn nu de favorieten voor de all-round titel Ja, dat zijn er nogal wat. Uh, bijvoorbeeld Jorien Voorhuis, die gisteren de 500 meter won voor Marije Joling. Anouk van der Weijden weer derde. Maar ook Diane Valkenburg en Linda de Vries zijn zeker nog niet kansloos. Veel hangt af van die drie kilometer. Het all-round toernooi bij de vrouwen, dat ontbeert eigenlijk een grote topfavorieten. Jorien Ter titelverdediger, is er niet. bereid zich voor op het weekend shorttrack. Irene Wust heeft uh, sprint, het NK Sprint verkozen boven het NK Allround. Dus zijn het vooral dames die uh, dit seizoen verloren hebben, omdat ze de Olympische Spelen niet hebben bereikt... die knokken om de eer van de Nederlandse titel. En eigenlijk worden de katen pas echt geschud op deze 3000 meter. Hey, je zei het al, Wüst, die gaat voor, juist voor die nationale titel bij de, bij de sprinters. Uh, hoe staat dat toernooi ervoor? Na Irene Wust is denk ik kansloos voor de titel, want ze staat inmiddels op drie seconden en 1700ste achterstand op Margot Boer. Die heeft uitgehaald op de tweede 500 meter die ze weer won net als gisteren, en ze heeft er uh, voorsprong uitvergroot op Lotte van Beek die tweede staat op meer dan een seconde, Wust is op meer dan drie seconden derde. Uh, als Boer overeind blijft op de slotafstand de 1000 meter wordt zij kampioenen. en dan gaan van Beek en Wust strijden om de zilveren en de bronzen medaille. Bij de heren zit het na de duizend meter of de 500 meter van vandaag dichter bij elkaar. Die wordt gewonnen door Michel Mulder, Breidt zijn voorsprong uit, maar het verschil met Kjeld Nuis is maar 76 honderdste van een seconde. En gisteren pakte Nuis meer op Mulder dan die 76 honderdste die die nu achterstand heeft. Dus die duizend meter die doet daar echt nog wel ter zake. Eind Otterspeer doet ook nog mee om de titel staat derde binnen de seconde van zijn ploeggenoot Michel Mulder. Het wielrenner in Noord-Europa is weer echt officieel van start gegaan. De omloop, omloop het nieuwsblad. De wielrenner Ian Stendert, die won. De Brit was medevluchter Greg van Avermaat te snel af. De omloop is dus het traditionele begin. Bij de vrouwen won Amy Pieters. De Nederlandse was de sterkste van een kopgroep van drie. De laatste 500 meter kwam Pilton heel kort achter ons en op uh, 300 meter ben ik aangegaan en toen uh, won ik hem. Ja ik, uh, ik heb deze winter hard voor getraind en ieder jaar net niet zeg maar het voorjaar en het hele jaar en ik ja, ik had nu ook wel bewuste keuze gemaakt om alleen om de weg te gaan uh, focussen. En ja, het is goed uitgepakt tot nu toe. Belangrijkste nieuws. Poetin mag troepen inzetten op de Krim. 27 doden bij bloedbad op Chinees station. En tijdelijk bestand Taliban in Pakistan. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de EO met Dit is de Dag. Je watersportseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Bootshow. Met honderden sloepen sportboten en open zeilboten... duizenden accessoires en onderhoudsproducten... en tienduizenden andere enthousiaste watersporters. Dit jaar nog meer funsports, clinics en scherpe aanbiedingen. Van 5 tot en met 9 maart in Amsterdam-Rai. Koop nu kaarten met korting via hiswa.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Interviews met bekende fotografen. Verhalen achter een beroemde plaat. Studenten die hun werk tonen. Kortom, Fotostudio de Jong flitst. Digitaal en analoog. Vanavond, Fotostudio de Jong, tien over negen bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Renze Klamer. Als een vrouw een Kenao wordt genoemd is dat meestal niet echt een compliment. Maar als historisch rolmodel geldt Kenao wel degelijk als een vrouw waar je u tegen zegt. Deze week is er een film en een boek over haar verschenen. En vanaf vandaag heeft ons land weer een miljoen nestkastgluurders. Wat is het geheim achter deze beleefde lente webcams? Hallo. Het is een echte vrouwentafel vandaag. Welkom, Marjan Molenaar van Blauw Bloed... met wie we het vorstelijk nieuws bespreken. Natuurjournalist Nienke Bijntema, die ons inwijdt in de nieuwe ontdekkingen... over het lieve heersbeestje. En het karen van Horst Pellekaan heeft zich meer dan tien jaar lang verdiept in Kenau. En nu is er dan een film over deze historische verzetstrijder uit de Tachtigjarige Oorlog. Ik heb hier een, een oud boek van een collega van mij uit 1792... De Vaderlandse Historie, het zesde deel. En daar staat ze zo afgebeeld, ik laat het maar even zien... Ja, dat is toch wel iets anders dan Monique ja, Hendricks, hè? Zeer zeker. Een ja. beetje een uh, wat, ja. wat dikke, niet altijd ja, aantrekkelijke... Een, een behoorlijk onaantrekkelijk manwijf, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, dat is niet zoals in de film is afgebeeld. Nee. Nee. Daar hebben we een mooie vrouw van gemaakt. Een mooie vrouw. Ja. Nou, daar gaan we het zo uh, helemaal uitgebreid uh, over hebben. En we hebben ook om uh, kwart voor zeven live muziek van uh, Rogier Pelgrim... die ons alvast even opwarmt. Wonderful So Foolish and Amazing Beautiful The Things we can't Yet see We've been running from Our dreams Now take The fall Darling take This risk with me Let's lose En straks om kwart voor zeven dus nog een keer Rogier Pelgrim. In de Oekraïne lopen de spanningen op... nu Poetin van zijn senaat de goedkeuring heeft... om Russische troepen naar de Krim te sturen. Aan de telefoon VVD-europarlementariër Hans van Balen die recent in Kiev was om de betogers tegen bewind... van de inmiddels afgezette president Janukovic een hart onder de riem te steken. Goedenavond, meneer van Balen. Ja, goedenavond. Verrast het u dat Poetin militairen stuurt naar de Krim? Nee, want dat heeft hij in Georgië ook gedaan. Dat heeft hij in twee provincies... In feite afscheidingsbewegingen gesteund met troepen. Hij heeft het in Transnistrië gedaan. Dat is een stuk gebied tussen Oekraïne en Moldavië. Een buurstad van Roemenië. En hij doet het nu weer. Dus het past in een lijn. Alleen, je moet je afvragen welk belang dient dit. Want dit zal op lange termijn natuurlijk de relaties van Rusland met de Verenigde Staten, met Europa. Uh, met Oekraïne natuurlijk sowieso zwaar belasten. Ja, en als we naar de iets kortere termijn gaan... is het dan de opmaat naar een nieuwe Krimoorlog? Dat wil ik nu niet zeggen, want je moet nu gaan kijken. Hij wil zijn spierballen laten rollen, hij wil... Op een macho manier duidelijk maken: ik ben er ook nog, ik heb invloed, ik wil belangrijk zijn, ik wil uh, een speciale deal, bijvoorbeeld over de Krim hebben, die, uh, waar ook de Zwarte Zeevloot van de Russen uh, gelegerd is. Uh, dus ik denk dat hij vooral zijn invloed wil versterken. De vraag is hoe ver durft hij te gaan? Uh, hij heeft alle steun van de Veiligheidsraad in Rusland en van de Senaat in Rusland. Maar ja, Rusland staat allemaal onder de wind van Poetin. Dus ja. dat maakt weinig uit. Ja. U stond tot zelf... Toe, uh, ja? ja, en tot nu toe heb ik het idee dat hij vooral zijn spierballen laat rollen. Maar het is niet goed te voorspellen. Obama, de president van Amerika, maar ook van Merkel en anderen hebben heel duidelijk aangegeven... ingrijpen mag niet... Uh, de vraag is hoeveel trekt hij zich daarvan aan? Ik denk nog steeds, net als ik gisteravond op televisie zei, dat hij een bepaalde grens niet overgaat. Hè? Dat is het totaal bezetten van de krim. Maar, uh, maar wat is voor waar... ons dan nu zeg maar, de juiste reactie? Want u stond al op dat plein, in Kiev, ik zei het al, om die betogers een hart onder de riem te steken. Moeten ja, wij als Europese Unie ook een beetje spierballen laten zien, een beetje stoere taal uiten? Nou, stoere taal, daar gaat het niet om. Kijk, destijds ging het om de mensen die bij bosjes werden afgeschoten... Hè, dat weet u nog, euh, op het Maidanplein... Ja. 88 doden gevallen... om die mensen, euh, om die, naast die mensen te gaan staan. Nog Verhofstadt, dat nog ik, nog anderen hebben gezegd... iets negatiefs over Rusland... Of uh, dat dat land maar snel lid van de Europese Unie moet worden. Daar gaat het niet om. Dat land heeft recht zich te ontwikkelen en eigen beslissingen te maken. En wat Poetin doet is juist het tegenovergestelde. Uh, moet Europa spierballen tonen? Nou, Europa moet verstandig zijn. Dat betekent met één stem spreken samen met Amerika. Dat maakt de meeste indruk. Als iedereen wat voor zichzelf gaat roepen, maakt dat geen enkele indruk. Nee, maar zijn wij in het Westen ook niet iets te makkelijk met bijvoorbeeld die kant van de oppositie kiezen? Zoals ook uh, ja, u Nederland. zelf eigenlijk deed met uw partijgenoot Guy Verhofstadt? Nee, het tegendeel. Uh, het ging erom dat mensen niet werden afgeschoten, vermoord werden. En dat er een deal kwam tussen Janukovic, de toenmalige president, en de oppositie. Die deal is gemaakt mede door inzet van drie ministers van Buitenlandse Zaken uit Europa. Ja. Uh, dat was een hele goede zaak. Uh, dus wie nu zegt, ja, kijk eens wat er gebeurd is. Nee, Poetin heeft geen recht. En eigenlijk ook geen enkele noodzaak om in te grijpen. Nee, maar goed dat de die, die... Wacht nou even, de interventie is een gematigde. Ja, maar die, die, die, zeg maar, die, hè, die schoten die werden afgevuurd, dat was in Kiev. De Krim is een heel ander gebied. Daar zit de bevolking ook niet per se allemaal op de Europese Unie of het Westen te wachten. We kunnen ook zeggen, laat die lekker uh, ja, bij Rusland horen. Dat willen ze ja, misschien wel, dus binnenkort ja, ook een referendum. Het gaat erom uh, dat uh, de grenzen van Oekraïne, inclusief de Krim, zijn door Rusland erkend. Zijn gewoon door Rusland erkend. Dus Rusland heeft nooit gezegd dat uh, de Krim bijvoorbeeld terug moest naar Rusland of onafhankelijk moest worden. Nee, maar als dat volk het zelf wil daar. Nee, maar nou, luister. Uh, het gaat er nu om democratie in Oekraïne en dan blijkt wel hoe de relatie Krim talig is met Oekraïnstalig. Je moet nu niet in feite al diep gaan buigen voor Moskou. Dat is wel het domste wat je kan doen. Nou ja, buigen voor Moskou. Ja, we moet natuurlijk het referendum afwachten. Hè. Dat is op 30 maart in de Krim. Maar het lijkt op dat het grootste van de bevolking... toch wel ook graag een nee, maar, beetje richting wat Poetin. Wat u nu eigenlijk zegt is... Uh, Poetin heeft gelijk. Ja, Dat zegt u. Nou, nou dat, dat, dat zeg mij... ik niet. Ik zeg laat nee. ze zelf bepalen op de Krim. Waar het om gaat is... laat de democratie in Oekraïne zijn werk doen. Oké. Okay. Presidentsverkiezingen op 25 mei... Een nieuwe regering daarna. En de huidige interne regering heeft nu al gezegd. Ze hadden een fout gemaakt. Het parlement, de raden ja. door de rechten van, zeg maar. Russisch-taligen te beperken. Dat is gelukkig ongedaan gemaakt. Ja. Dat was een domme fout. Maar dat rechtvaardigt geen militair ingrijpen. Dus. Duidelijk, Obama ik, ik denk en dat we. De Europese Unie uh... moeten samen richting uh, Moskou zeggen. Doe dit niet, laat de democratie zijn werk. Kijk, dat, en, en dat ben ik helemaal met u eens. VVD-Europarlementariër Hans van Baanen, bedankt. Graag gedaan. De dag van Maarten. Ja, Maarten, je was vandaag in de Zwolle om de carnavalsfeer te proeven. Ja, dan denk ik, Zwolle, dat is toch boven de rivieren? Ja, dat was ook mijn gedachte. Uh, toch wordt het ook boven de rivieren hier en daar gevierd. Uh, nou ja, Het was denk ik wel een bekend verhaal dat je hier en daar van niet... Kleine dorpjes heb katholieke enclaves. Van Zwolle wist ik het nog niet. Heel protestantsvolle. Nou ja, dat gevoel had ik er in elk geval ook bij. van nuchtere Noorderlingen. Uh, veel geformeerden daar volgens mij. Uh, dat beeld had ik er ook van. Toch wordt er al jaren carnaval gevierd, heb ik er ontdekt. Al uh, sinds eind jaren 50. B bescheiden in het begin, maar de laatste jaren steeds groter. En ik vroeg me af hoe komt het toch dat daar in Zwolle. Uh, kennelijk vruchtbare bodem is voor het carnavalsfeest. Uh, met die vraag ging ik naar Sassendonk zo heet die dag uh, vandaag de dag. Daar belandde ik in de carnavalsoptocht. En die mocht er zeker wezen dat. Uh, nou, we moeten niet overdrijven. Uh, het was heel sfeervol, gemoedelijk, maar het waren denk ik een, nou, een tien, enkele tientallen, dertig prauwwagens, oh, okay. zoiets. Uh, aardig wat uh, wat mensen op de been, maar geen rijen dik. Uh, maar wel erg origineel, kleurrijk, gezellig, dat zeker. En het lukte me daar om de stadsprins, prins Paulus de van de oudste carnavalsvereniging, de ijlevers. Dus de stadsprint, zeg maar, om die aan de mouw te trekken. En ik vroeg hem of ook hij merkt dat het feest de laatste jaren... steeds groter wordt in Zwolle. Ja, absoluut. Steeds groter, steeds meer. Gewoon op een, onze eigen manier. Uh, vooral op straat met heel veel mooie creaties. En heel prachtig creatieve uh, uitdossingen, Karren. Klopt. En dat is ook hetgene wat wij dit jaar in ons thema hebben opgenomen. Carnaval verbindt waar Sassendonk begint. En het verbinden zit hem in het feit dat heel veel vrienden, families... van tevoren, ver van tevoren, elkaar opzoeken om uh, die pakken te maken. En tijd en energie erin te steken. Waarin is het carnaval in Zolle nou anders dan in het zuiden? Anders in die zin dat de helft van de stad het wel viert... en de andere helft uh, viert het niet. Ja, maar... Een is stad gespleten stad, ja. Ja, lekker sfeertje daar zo. Maar een gespleten stad dus volgens die stadsprins, prins Paulus I. Dat was ook ja. wel een beetje te merken op straat trouwens. Je zag heel veel mensen bont verkleed naartoe op weg, maar even, even goed een aantal mensen. Misschien wel net zoveel, die deden gewoon hun dagelijkse boodschappen. En voor hen was het gewoon een dag als alle anderen. Maar goed, hoewel carnaval pas de laatste jaren wat groter wordt in Zwolle... heeft het feest er al hele oude papieren... De optocht passeerde vandaag namelijk ook de Onze Lieve Vrouw Basiliek En daar ligt een bekende Zwollenaar begraven, Thomas Akempis. We hm. kennen hem van het boek De Navolging van Christus. Het ja. meest verkochte en vertaalde boek na de Bijbel. Oh. Jawel. En die woonde dus kennelijk in Zwolle. En in zijn tijd um, vierde hij ook al carnaval. Mink de Vries is Zwollenaar en kenner, kenner van uh, deze Thomas Akempis. En hij vertelde me dat zij dus in die tijd met de moderne devotie... waar Kempis lid van was, dat zij ook carnaval vierden, Zij het een beetje anders dan nu? Ja, ze vieren ook zelfs in die tijd al carnaval. Niet op de manier van nu, met prinsen en hofnaren... en carnavalsverenigingen, maar wel heel feestelijk... Met nog veel vlees, want dat kon dan nog net voor de vaste tijd. En ook al uh, veel drank. Maar Thomas gaf wel altijd aan, doe het uh, ook sober. Doe het niet uh, te uitbundig. En uh, na het carnaval natuurlijk het vaste vooral. Ja, en het vaste was vrij heftig. Sober leven, weinig eten en drinken. Veel uh, in gebed en hard werken. Tot bloedens toe. Echt 40 dagen lijden bijna voor Christus. Ja, dat was nog ja. eens de tijd. Andere koep. Ja, toen dus veel nadruk op dat vaste. Dat is er nu, nu wel anders. Die Thomas A. Kemp is trouwens... dat boek Navolging van Christus... is trouwens een boek wat juist onder bevindelijk geformeerde. Ook in Zwolle. Veel wordt gelezen. Dat is wel aardig een aardig gegeven. Maar hij was dus natuurlijk in zijn tijd katholiek. Maar goed, we hebben het over 15e eeuw nog Christus. Dus het had je niet veel anders. Toch laten de meeste protestantse zollenaren... dat feest toch wel uh, liever links liggen, carnaval. Opmerkelijk genoeg trouwens geldt het ook voor de medewerkers... van uh, feestartikelenwinkel van Zon. Uh, alle medewerkers daar zijn, zijn christen. Ze verdienen goed aan het carnavalsfeest. Maar ze doen er zelf liever niet aan mee. En oh. verkoper Robin van der Maten legt hem uit waarom dat is. Terwijl de carnavalsoptocht... Paul voor zijn winkel voorbij trok. Nee, we vieren zelf geen carnaval. Nee. Op zich vind ik de gezelligheid in de winkel... en de optocht die hier voorlangs gaat hartstikke leuk... Maar echt mijn storten in het feestgedruis. Je verdient er goed aan. Ja, ja nee, klopt. Maar niet meevieren. Voelt dat dubbel? Nee, dat voelt niet dubbel. Omdat we verkopen natuurlijk het hele jaar door deze artikelen. Er is eigenlijk niets wat we alleen voor carnaval verkopen. Geen carnaval? Vanaf woensdag begint het vasten. Doe je daar wel aan mee? Nou, het is niet dat ik specifiek op woensdag vast. Maar je vast wel eens? Wel eens, ja. Soms geen eten, soms minder eten. Prins Paulus I doet het niet meer aan, hoor. Nee, is dat zo? De ene helft van Zwolle viert carnaval en de andere helft doet daar vasten. Dat zou mooi zijn. <laughs> maar dat, die, uh, dat durf ik niet te beweren dat dat zo is. Nee. Kijk, het is een beetje een gewaagde stelling dus. Maar je zou kunnen zeggen dat uh, op die manier uh, het carnaval en Zwolle toch met elkaar verbindt. De ene helft doet aan, uh, aan het uh, grote feest en de andere helft vast als iedereen maar een leuk weekend heeft. Dankjewel, Maarten Hag. We gaan naar, het, uh, uh, naar Nienke Beintema. Met jou bespreken we het natuurnieuws van deze week. Vandaag, uh, om maar eens even te beginnen, start de jaarlijkse gluurheppening... waarbij we massaal meekijken met broedende vogels... waarop een webcam is gericht, onder het motto Beleef de Lente. De, de oer maakt ook nog geluid. Die ziet ook hele ja. rare bewegingen maken. En uh, nou ja, dit is heel afwijkend gedrag. Uh, want, ja, de oer was uh, voor, voor de kort was niet op het nest geweest en nu bleef ze zitten... Ja, en hier is gewoon echt het eerste ei gelegd. En dit was een gesprek vorig jaar aan de tafel van De Wereld Draai Door... waar verteld werd dat 2,2 miljoen mensen er getuige van waren... dat de oehoe een ei legde voor de camera, voor die webcamcamera. Met welke vogels kunnen we nou precies meegluren bij dat beleefde lente? Uh, dit jaar kunnen we meegluren met uh, negen vogels. Dat zijn torenvalk, slechtvalk, oehoe, steenuil, uh, gekraagde roodstaart... Ooie, Vaar, Koolmees en dan twee nieuwkomers. zeearend Arend en Spreeuw. Zo, allemaal uit je hoofd die negen. Dat vind ik knap. Nou, Hoe verklaar je dat, dat ongekende succes van kijken door een webcam naar een vogeltje? Nou, ik denk ten eerste dat het komt doordat het dingen zijn die je normaal nooit te zien krijgt. Je hebt allemaal wel een nestkastje in je tuin hangen of in het bos gezien. Maar wat zich daar nou binnenin afspeelt, dat krijg je natuurlijk nooit te zien. Met een beetje geluk zie je jongen uitvliegen als je een leuke tuin hebt. Ja. Maar dat je nu kunt meekijken met het wel en wee van die dieren, dat is natuurlijk ontzettend uniek. Ja. En die oo? want die, die oo is heel populair. Of tenminste, dat was die vorig jaar. Maar ja, dit jaar wordt die dat waarschijnlijk niet, want we hebben geen beeld. Want die vogel die heeft een andere plek gekozen dan waar die webcam eerst stond om zich te nestelen. Ja, hij zit nu om het hoekje. Ja, uh, ze lekker hebben... is dat. Ja, nee, dat, uh, dat hebben ze nog niet bekendgemaakt. Dat houden ze geheim, omdat ze toch wel anders bang zijn... dat er uh, mensen zijn die daar een kijkje komen nemen en die beesten verstoren. Aha. Maar ik uh, sprak een medewerker van Vogelbescherming... en die zei dat ze daar nog wel een creatieve oplossing voor gaan bedenken... als het beest inderdaad het ei op de verkeerde plek legt. Oh ja, maar wat die oplossing is, dat weet je niet. Nee, dat weet ik niet. Oké, okay, nou, wij gaan als EO ook aanhaken, begrijp ik. Want er komt een uh, tv-programma over de lente... op basis van webcambeelden van de Vogelbescherming en staatsbosbeheer. Zoals alvast een, een leuk nieuwtje mee te nemen. We gaan eens even naar een andere vogel. Niet de oehoe, maar de kraanvogel. Die kun je niet op de webcam volgen. Maar je kunt hem wel uh, zien deze week. Namelijk uh, als volgt. Ja, zo, uh, zo klinkt hij dan uh, althans. Wat is dit precies? Dit is een kraanvogel. Uh, kraanvogels zijn prachtige beesten. Dat is echt ongelooflijk mooi om te zien. Ik heb zelf helaas nog nooit die grote aantallen gezien. Maar ik denk altijd maar... aan ooievaars, maar dat is, het is net even anders. Ja, he? net even anders. Ze lijken er wel een klein beetje op qua vliegbeeld. Want net als ooievaars vliegen ze echt met helemaal gestrekte hals en gestrekte poten. Waarmee je dus ook kunt onderscheiden van bijvoorbeeld een blauwe reiger. Die vliegt met een s bocht in zijn hals. Ja. Uh, maar kraanvogels zijn nog net even een tikje groter dan een ooievaar. En een stukje sierlijker. Okay. Dus dat, uh... Maar ze landen hier niet in Nederland, dus je moet goed onderzoeken opletten, want ze vliegen alleen over. Nee, nou, er zijn een paar die ieder jaar toch weer broeden in het vochteloerveen in Drenthe. En ook uh, sinds vorig jaar in het dwingelderveld in Drenthe. Ze dus hebben zo'n vier vijf broedparen per jaar. Sinds een paar jaar. Hartstikke leuk. Maar in principe zijn het vogels die overwinteren in uh, Frankrijk en Spanje. Ja. En die dan naar hun broedgebieden in Scandinavië toe vliegen. Ja. En meestal missen ze daarbij Nederland bij die trek. Maar de laatste twee jaar, dit jaar en vorig jaar, worden er opeens enorme aantallen kraanvogels in het oosten van het land gezien. die dan naar het noorden trekken. Naar Broedgebieden. Oh, okay. Ze zijn gewoon te zien. We blijven nog even in het vogelnieuws uit Overijssel... waar de regionale omroep meldde dat de weidevogels bijna zijn verdwenen. 35 jaar geleden waren er ontzettend veel vogels. Kemphanen en guttozen het, het krioelde ervan, van allerlei soorten weidevogels. Afgelopen jaar, afgelopen twee jaar... als je door de polderfiets hoor je niks meer, zie je niks meer. Het is dood. En zelfs in de bekende weidevogel uh, polders blijft het stil dit voorjaar... vertelden de vogeltellers. Zie je dit overal in het land, het gebrek aan weidevogels? Ja, dat is een, helaas een trend in het hele land. Uh, zeker niet alleen overijzen, vooral in, uh, in Noord-Holland en Friesland... gaat het heel erg slecht. Wat is er aan de hand? Uh, nou, De bekende weidevogels van Nederland, uh, Givit, Grutto, uh, Schoolexter zelfs... die gaan al jarenlang Holland achteruit. En echt met, met echt, uh, statistieken waar je stijl van achterover valt. Maar de laatste waarom? twintig jaar... 40 tot 60 procent achteruitgang bij Grutto, Kivit en Schoolexter. Is het onze schuld of is dat gewoon de natuur? Ja, nee, dat is niet gewoon de natuur. Zeker niet. Het komt door de intensivering van de landbouw. Met name de melkveehouderij. Dat gaat gewoon eigenlijk niet samen met weidevogels. Uh, wat je ziet is dat uh, veel intensiever gebruik van weilanden... de boeren gaan, gaan steeds vroeger in het jaar maaien. Waarmee ze eigenlijk gewoon de nesten plat maaien. Hm. En dat is een trend die echt al uh, eigenlijk vanaf de jaren 50, 60 aan de gang is. Maar met name sinds de jaren 90 enorm is doorgezet. Ja. En dat in combinatie met extra gebruik van kunstmest, ontwateren van de weide, ja, dat gaat niet samen met weidevogeljongen grootbrengen. Nee. Dus als we ze missen, onze eigen dikke schuld... Ja, zeker. Ja. Ja. Dan gaan we nog even naar een nieuws over een kevertje... waar iedereen wel een klein beetje een zwak voor heeft. Het lieve heersbeestje. Brits onderzoek naar het lieve heersbeestje... levert allemaal verrassende nieuwe inzichten op. Wat is er precies ontdekt? Het verrassendste nieuwe inzicht was dat lieve heersbeestjes... maar liefst 60 kilometer per uur kunnen vliegen. 60 kilometer <laughs> ja. per uur? Ja, dat is nu niet eens een record trouwens. Want er zijn insecten die uh, 140 kilometer per uur kunnen vliegen. Geloof het ja. of niet. Uh, maar voor lieve heersbeestjes was dit eigenlijk nog nooit goed onderzocht. Nee. En uh, ook niet bekend hoe lang ze nou in de lucht kunnen blijven. Zoals dus we op de scooter zitten en we zien een keer zo'n ding... dan denk ik, dat kan toch niet? Dat ja, kan dus wel. je wordt gewoon ingehaald. Je wordt ja, ingehaald je door wordt... die lieveest op de scooter. <laughs> ja. Dankjewel, uh, Nienke Beintema. Dit is de dag. Met Renze Klamer. Zometeen bespreken we het Koninklijk Nieuws... met collega Marjan Molenaar uh. van tv-programma Blauw Bloed. En Rogier Pelgrim die zingt live een nummer van zijn nieuwste album. <totstuk> Mijn eerste aandacht voor misschien wel de meest stoere vrijgevrochte vrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Het is 1572. De Nederlanden zijn deel van het Spaanse Rijk. De landvoogd is Fernando Alvarez de Toledo, oftewel de hertog van Alva, oftewel de ijzeren hertog. Oranjegezinde Nederlanders komen in opstand tegen het regime. Soms succesvol, zoals in april 1572... als de geuzen in den Briel het leger van Alva verslaan. De revolutionairen zitten eigenlijk overal, ook in Haarlem. Het stadsbestuur krijgt in december 1572 een brief van de Spaanse overheerser. Geef je over. Maar de Haarlemmers laten zich niet zomaar het bos insturen met een simpele brief. Er zal gevochten moeten worden, en dat gebeurt dan ook. Spaanse kanonnen beuken tegen de stadsmuren van Haarlem. Maar die worden elke keer weer gerepareerd. Een belangrijke houtleverancier voor die reparaties is Kenau Simonsdochter Hasselaar. Ze is van goede huizen, burgemeestersdochter en succesvol ondernemer. De aanvallen op Haarlem duren en duren, wel een half jaar lang. In de zomer van 1973 wordt het de stad veel en geeft het zich gewonnen. Kenau vlucht naar Leiden en overlijdt in 1588. Al vrij snel daarna, in de jaren negentig al... ontstaan er de wildste verhalen over de houthandelaar. Ze zou zich zeer heldhaftig hebben gedragen... en ze zou met een legertje vrouwen... de Spanjaarden met kokend water en speren te lijf zijn gegaan. Of dat allemaal echt zo is, weten we niet. Maar we hebben aan de verhalen wel een mooie term overgehouden... voor heldhaftige, stoere en misschien wel wat mannelijke vrouwen. nou. Ja, dat was even een uh, geschiedenislesje. Er is dus een speelfilm over haar, uh, over haar gemaakt. Kenau nu te zien volgens mij in heel veel uh, bioscopen. En Karel van der Holst, Pellekaan is een van de schrijvers van het script. Welkom. Dank je. Ik denk dat ik aan u, want deze film die, die, die maakt eigenlijk dat beeld van Kenau weer een beetje mooi. Zou ik aan u gewoon kunnen vragen, zonder dat het onbeleefd is, bent u een beetje een Kenau? -Nou? <laughs> ehm um... Ja, ik ben misschien op dit moment niet meer zo. Maar ik ben wel een groot gedeelte van mijn leven een beetje zo'n soort stoere dame geweest. Eigenlijk. Want zo typeert ja. u dat, een stoere dame? Ja, ja, iemand die wel, een vrouw die wel heel erg in de kracht zit. En dat is ook een deel ja. het deel van het karakter van Kena wat u het meest aanspreekt? Ja, nou zeg maar je hoor. Uh, ik. Uh, ja, ja, maar ik, wij vinden het mooi. Uh, mijn mijn collega schrijfster en vriendin Marnie Blok en ik... hebben altijd gedacht, we willen, we willen een complete vrouw laten zien... die, uh, die uh, ook stoer is en sterk is, maar ook kwetsbaar kan zijn. Ze is namelijk ook gewoon een moeder. En uh, ze was voor die tijd... Uh, Tegenwoordig zou je dat misschien een powervrouw noemen, maar dat is een beetje stom woord. Maar ze voeden ook gewoon die kinderen in er eentje op en ze runde die scheepswerf. Maar toen, en, en toen was het gewoon een Hollandse pragmatische zakenvrouw, zoals we er wel meer hadden toen. Ja. Maar door die oorlog werd ze een Heldin. En dat vonden we interessant. Hoe wordt een relatief gewoon iemand zomaar een Heldin? Maar hoe kan dat dan dat? Want dat is toch het heersende beeld, heersende beeld K. Nou, dat is, niet, dat is niet iets wat je leuk vindt om naar je hoofd gesmeten te krijgen. Nee, maar hoe komt dat, dat? Nou, ik denk dat zij. Er, er is, er er is niet zo gek veel over haar geschreven en wat er over haar geschreven is uh, is door mannen gebeurd en mannen, uh, mannen vonden het gewoon niet in die tijd zeker niet uh, leuk om uh, toe te geven dat vrouwen ook uh, konden vechten als een Aha. kerel en uh, dus ze werd sowieso als een manwijf geportretteerd. En um, ja, niet als een, ook nog als een aantrekkelijke vrouw. Maar en jij er... denkt dus, want we hebben het over een figuur van 450 jaar geleden... Ja. dat misschien de geschiedschrijvers, de mannelijke geschiedschrijvers... haar rol een beetje gebaggetaliseerd hebben omdat ze het niet konden hebben? Uh, ja. En ook, en, en ook, want het is natuurlijk, het is na haar De enige die, die tijdens haar leven wat opgeschreven heeft over haar, is de echtgenoot van haar zus. Die was lijfarts van Willem van Oranje. En die heeft wel een soort heroïsch verhaal over zijn. Uh, hoe, hoe heet zo iemand anders? Gewoon zus geschreven. Schoonzus, denk ik, ja. ja, maar daarna is dat overgenomen. Uh, en dat, dat, dat is gewoon heel erg een mannelijke kant opgeduwd. Ja. En, en wij vonden het gewoon mooi om te laten zien dat, dat er een Hollandse vrouw is. Uh, die, die, die zich tot een heldin ontpopt. En ook om te laten zien dat vrouwen natuurlijk niet... tijdens een oorlog en ook nog steeds nu niet... thuis gaan zitten afwachten of breien of bang in een hoekje kruipen. Maar ja. wel degelijk ook het lef hebben om mee te doen. Je, je weet er veel van en je hebt er ook tien jaar lang onderzoek naar gedaan. Wat is in die tien jaar het meest belangrijke of het meest verrassende... misschien wat je over haar hebt gevonden? Nou ja, me, meest ik ben steeds meer van die vrouwen gaan houden en Marnie ook, we, we, we, we vinden het gewoon een dijk van een wijf. En wat we ontdekt hebben in die tijd, is dat het gewoon ook een heel mooi stuk geschiedenis is. En de Tachtigjarige Oorlog, ja, dat kennen we allemaal uit de boekjes. En dat is uh, ultra saai. En ik heb door, de, door me erin te verdiepen en uh, dag tot dag verslagen ja. te lezen. Wauw, wat is dat een mooi tijd, waar kunnen we ja, daar trots dat, want, op zijn? Dat is ook wat je misschien denkt, Tachtigjarige Oorlog inderdaad, misschien een beetje lang geleden saai. Is dat nog wel interessant voor een film nu? Uh, ja, ik denk het wel. Waarom? Uh, ja, we hebben natuurlijk wel ook amusement van gemaakt. Het is gewoon een lekkere film waar alles in zit. Een, een dramatische lijn tussen moeder en dochter, en uh, gevechten. En uh, uh, ja, er zit ook wel liefde in. En uh, van alles zit erin. Mijn, ja. mijn, mijn kinderen waren bij de première. Die zijn tussen de die zijn rond de 25 en die zeiden wauw, wat een lekkere film. Daar gaan we heen. Daar was ik heel blij wat een mee. Lekkere wat, film. Wat, wat fijn dat die generatie dat ook oppikt. Ja. En dit zit dit jaar in het eindexamen. Pakket. Dus ik hoop heel erg dat de middelbare scholieren naar de film gaan en denken: Nou, dat is een lekkere manier om er even wat meer van te leren. En dat ze daardoor interesse krijgen om er meer over te gaan lezen. Want ja. het is echt heel erg boeiend. Nou ja, het zou kunnen, want je zegt al: lekkere film. Het is ook een beetje gedramatiseerd. Er zijn dingen bijverzonnen. Die, die verhoudingen, moeder-dochter, dat, dat is allemaal niet zo bekend. Waarom hebben we dit gewoon beperkt tot de, tot de geschiedschrijving? Was het dan te oh, saai? Ja, en, en, en de geschiedenis heeft niet een echt. De geschiedenis is uh, complex. En het is ook uh, en toen en toen. En het is uh, dan weer een beetje wel en dan weer een beetje niet. Dat en je mensen moet... zijn het gewoon niet overeens, hè? Of, nee, nou echt, of ze echt nee. 300 vrouwen, want dat is nee, het, nee, dat, Dus wij hebben gewoon gedacht, we gaan die dramatische lijn verzinnen. Ja. En dat was En we hebben altijd Braveheart, de film met Mel Gibson, voor ons gezien. En dan moet er op de 15 minuten moet er iets verschrikkelijks gebeuren. Waardoor de hoofdpersoon denkt, nou ga ik wel meedoen. Dus wij hebben ook iets verschrikkelijks bedacht. Oh, okay. Waardoor Keno denkt, en nou ga ik meedoen. Wat haar motiveert. Ze... Oké, okay, maar dat is, ze is dus een beetje de, de, de vrouwelijke vorm van Mel Gibson in Braveheart. Mm, ja, ze laat niet haar billen aan de vijand zien, maar de borst... <laughs> Dat vond ze zelf erg leuk. Ja. En dan niet de borst, maar als in de borst vooruit. Ja, maar nou, vrij letterlijk. Maar dat okay. ga je nog wel zien. Ja, ik heb maar okay. <laughs> Maar um, uh, in het begin wil ze ook helemaal niet meedoen. Ze heeft gewoon een bedrijf. Ze denkt, wat nou oorlog voeren? Ik wil gewoon zaken doen. Dat kost alleen maar geld, oorlog voeren. Ja. Maar door die verschrikkelijke gebeurtenis. Denkt maar ze denkt: en nou niet gaat verklappen? Wat nee, dat nee ik ga het niet verklappen. Maar dan denk ze: nou ga ik je krijgen. Nou ga ik meedoen. Ja, Marjan die zit al helemaal geïnteresseerd te kijken. Want die ja, gaat Ik er ga heen, naar die film. Dus ja. Ik ben Leuk. heel erg benieuwd. Nou, we hebben ja. er geen spoilers uh, weggegeven. De film die is nee. al uh, ontvangen. In de Telegraaf stond een hele goede recensie. In ja. de Volkskrant een hele slechte. Ja, twee extreme. Vind, vind erg je dat extreem. dan nog vervelend? Uh, nou, ik, ik, uh, ik ga er eigenlijk niks over zeggen. Ik denk gewoon, iedereen mag vinden wat hij vindt. En uh, ik trek me daar helemaal niks van aan. Dat nee. Ik vind het een mooie film. En ik ben er trots op. En er is keihard aan gewerkt door een, een heel leger van fantastische mensen. Het is uniek dat die film er is in Nederland. Dus er was ook een, Kom maar op. voor Nederlandse begrip een redelijk budget voor. Zes miljoen euro. Ja. Dat is eigenlijk voor een speelfilm niet zoveel. Want in Hollywood nee. is denk ik voor zo'n soort film... Tienmaal, wat zou een budget zijn? Tienvoudig. Ja, minimaal, minimaal. En je moet ook rekenen, als je zes miljoen he, uh, hebt in totaal... Dan, dan heb je maar maximaal vijf miljoen te besteden aan je film. Er gaat heel veel naar allerlei tussenpersonen die daar... Op een veel te makkelijke manier rijk van worden. Ja. Maar goed, het uh, is dus, dus een krap budget voor deze film. Precies, maar ik snap, ik snap dat niet, want ik zit niet in de wereld. Maar leg me nou eens uit, stel nou je zou 10 miljoen budget hebben gehad in plaats van 6 miljoen. Of misschien 12 miljoen, twee keer zoveel. Waar zou dan die extra 6 miljoen heen gegaan zijn? Nou, dan kan je wel veel meer nog tijd steken in de special effects. Dan kan je veel meer echt de, de locatie zoeken die je, die je nodig hebt. Nu, nu is het allemaal in Hongarije op een backlot gedraaid. We wilden eigenlijk ook heel graag in mooie steden als Brugge en Gent... de grote scène uh, waar dan dat verschrikkelijke gebeurt... Wat, wat ik net nu niet ga verklappen. Ja, ja, ja. Dat wilden we dus uh, op van die prachtige lukken. dat verder Het meeste is in Hongarije gefilmd, want ja, dat is gewoon alles. veel goedkoper. Ja, dat is goedkoper en daar is gewoon, uh, gewoon daar is Haarlem nagebouwd. De, de, de, de stad bestond al, daar is bijvoorbeeld de Pillars of the Earth gedraaid... Ja. Die, die grote serie. En dat is voor Haarlemst. Dus dat is uh, meer... Dat uh, nou is eigenlijk heel terug voor de Nederlandse filmindustrie... dat, een, dat een, eigenlijk een grote Nederlandse film niet eens in Nederlands gedraaid kan worden. Nou, ik ben blij dat je het zegt. Dat is heel terug. Het zou fantastisch zijn. Maar, maar ja, ga Haarlem maar eens geschikt maken om die film te draaien. Dan moet je, je 600.000 lantaarnpalen en uh, <lacht> moderne rotzooi weg gaan zitten... Ja. Dat die, kan digitaal, die kan je toch digitaal wegpoetsen? Ja, maar dat heeft de regisseur Maarten Treur niet... heeft dat al moeten doen voor de scènes die we wel in België hebben gedraaid. En die is dagenlang regenpijpen aan het wegpoetsen. En dat is gewoon... Uh, hij vindt het leuk. Het lijkt mij verschrikkelijk saai. Ja. <laughs> maar het moest... Even terug naar dus... dat begrip K. Nou, Want het, het is dan de film, maar er is ook een boek verschenen. Volgens mij zelfs meerdere boeken. Ook vanuit de perspectief van de ja. dochter. Ja. Uh, maar dat is niet het enige. We hebben ook exposities. Er komt een game, er is een ja. opera, er zijn ja. wandelingen. Het, ja. Dat houdt maar niet op. Nee, het is ongelooflijk. De opera hebben wij niks mee te te maken gehad, is puur toeval, ontzettend leuk. Maar het, het is nu al uitgeroepen tot het Kenau jaar 2014. Wat, wat, wat moet dat nee. precies zijn? Is dat een soort nieuwe feministische vrouwbeweging? Een leger? Uh, nou, ik vind, dat woord feminisme, ik, ik hoop niet dat dat aan de film... Ik zie je er kijken. Nee, ik, ik vind gewoon... Uh, Kenau is een heel mooi mens, is toevallig ook een vrouw... en we vinden het leuk om haar in het zonnetje te zetten... maar fem, feminist mh, hoeft voor mij niet. Maar wat dan Want, wel? Nou, ik vind het heel mooi om... Uh, als het mensen zou inspireren... Dus wel vrouwen ook, inderdaad, om in hun kracht te komen. En daarmee hebben we ook dat vrouwenleger, om, om uh, kenau's van nu... meisjes in de derde wereld, die, uh, om, om ze support, te supporten... om ook in hun kracht te komen... om niet al die akelige dingen te ondergaan die ze... Helaas moeten ondergaan. Ja, dat is ook nog een belangrijk aspect bij al die. Ik noem maar even: nevenactiviteiten zijn heel vaak gebonden aan bijvoorbeeld Plan Nederland. Hè? Ja. En Het stimuleren van inderdaad ja. vrouwenrechten in ontwikkelingslanden zoals ja. Zambia. En daar gaat ook geld uh, van, uh, gaat naartoe van die game ja. om dat te ondersteunen. Ken je nou veel meer dan een film? Veel meer dan een film, okay. ja. Het is een olievlek. Een olievlek. Nou, <laughs> laten we eens kijken hoe die <laughs> zich gaat uh, verspreiden. Dank je wel, Karel. Okay. Uh, van de uh, we gaan naar Rogier Pelgrim. Jij staat uh, bij de meeste mensen in het geheugen als een uh, jonge singer-songwriter... met de langste uithaal uit uh, ooit uh, ja, gehoorde Nederlandse geschiedenis. So -so. Dat klonk ongeveer zo toen jij meedeed aan de titel... Uh, het programma Beste Singer-songwriter. Oeh. Ja. Hoe lang heb je daarop geoefend? Nou, dat liedje wat ik speelde... dat bestond echt al drie of vier jaar. En ik heb dat echt heel vaak al live gedaan. Ja. Ja, anders had ik dat ook echt niet gedurfd. Maar dat is gewoon niet wat ik al zo vaak had gedaan. Dat ik dacht van... dat, dat durf ik wel voor, voor televisie. En het was ook... Uh, bij die aflevering, dat was een aflevering waar je dan door kon naar de volgende ronde of niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen waardoor ze even zoiets hebben van, oh, dat is wel stoer. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, een beetje aanstellerij, maar uh, wel leuk. Nou, het, <lacht> heeft me, het, heeft me, het heeft me een eindje gebracht. Het ja. bleef hangen, maar je was er dus ook zeker van. Nu ga je iets meer gokjes nemen als ik de titel van je nieuwe album goed begrijp. De ja, klopt. Dice. Ja. Is, klopt dat? Je neemt een gok? Ja, nou ja, ik denk dat het vak van een artiest bestaat heel veel uit gokken. En uh, ik, uh, ik hou er wel van om uh, gewoon af en toe een beetje risico's te nemen. Ik heb nu net ook weer uh, heel, veel, uh, heel veel geld geïnvesteerd in een nieuw album. Ik doe het allemaal zonder platenmaatschappij. Ja. En het is altijd weer spannend dan hoe het gaat. En uh, nou ja, ik uh, kan de huur nog steeds hartstikke goed betalen. En ik doe wat ik leuk vind. Dus, uh, ja. dus dat is heel erg te gek. Nou, ja. In je dobbelsteen die bestaan eigenlijk uit een soort uh, maatschappelijke thema's. Een van de liedjes die je hebt geschreven is voor een uh, vriendin... Uh, die uitgeprocedeerde asielzoekers opvangt. Klopt. Kijk je daar met veel bewondering naar dat je daar... Liedje over ja, ja, dat uh, ja, liedje heet Weight Upon Your Shoulders. En uh, ja, dat heb ik voor die vriendin geschreven en ik vond het gewoon uh, ja, zij, uh, zij inspireerde mij heel erg. Uh, zij uh veel mensen hebben wel gehoord van de uitgeprocedeerde asielzoekers... die in de vluchtkerk hebben gezeten. Ja. Die zitten momenteel in de... Daar zet uh, zij, zich, zij, zij is daar bij, bij Ja, afgesloten. zij heeft, zij heeft een, een, toen in die periode ook al geholpen. En ze zitten nu in de vluchtgarage en de vluchthaven. Dat is een oude gevangenis. En... Um, nou, ik, ik, ik, wat zij doet is in onze omgeving laten ze allerlei mensen uh, wasjes doen, ja. uh, boodschappen inzamelen, zodat, uh, zodat om die mensen een hart onder de riem te steken. Ja. En uh, zij voelt zich dan af en toe schuldig omdat ze niet genoeg tijd heeft voor die mensen. En dan heb ik echt zoiets van. Joh, uh, ik voel me schuldig dat ik alleen maar met mijn muzikale carrière bezig ben... en ik zou willen dat ik iets, ja. iets meer op jou zou lijken. En dat gevoel heb jij samengevat in een liedje. Je gaat het nu even spelen, dus ik zou zeggen, lopen naar jouw gitaar. Ja. En mocht u trouwens surgerie de komende tijd uh, live willen zien... dat kan op allerlei plekken, bijvoorbeeld uh, 22 maart in Den Haag... in het Mee-in-Zee-atelier, of het Festival voor de Pet in Zwolle op 28 maart... en vast nog wel meer dingen, gewoon even googelen. Maar je moet wel weten wat u krijgt, dus ga maar luisteren zou ik zeggen. Wait Up on Your Shoulders, van Rogier Pelgrim. Sister, you amaze me fighter for a good cause running, running like crazy no matter, no matter the cost you talk about righteousness with your lips and with your Hands. Oh, you should give your eyes some rest, 'cause every day should have an end. Oh, you don't have to take that weight upon your shoulders. You don't have to win the storms tonight. You don't have to pay a price that no one can afford. No. You don't have to save the world tonight Save the world tonight Ooh. So you can move a mountain And you practice what you preach I've seen the fire in your eyes But your arms are tired And there are still things, things that you can't reach Oh, you've been feeding hungry mouths But I had other plans Oh, you don't have to take that weight upon your shoulders You don't have to win the storms tonight Be a price that no one can afford No, you don't have to save the world tonight Save the world I, I just want to let you know You shine a blinding blind. light You gave everything you want, And it's more than a right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 You don't have to save the world tonight Save the world You don't have to save the world tonight Save the world You don't have to save the world tonight Save the world Save the world Tonight Wait <applaus> upon your shoulders van Rogier Pelgrim, dankjewel. Nauw Bloed Radio. Marjan Molenaar, het vorstelijk nieuws van deze week. Dat begonnen Olympisch. Alle Olympische sporters waren van de week te gast bij de koning en onze koningin. En wat natuurlijk weer opviel. Ja, het kan ook niet anders. Dat was het stralende middelpunt. Altijd charmant, deze keer in rood gehulde Maxima. Ja, rood en oranje jurkje. Maar vond je het niet knap? Want er vielen gigantische regenbuien in Den Haag. En zij kwam toch met een jurkje met korte mouwen buiten. Het was niet echt warm. Hoe doet ze dat? Dan, ja, dat is toch heel knap, vind ik. hoor. Jij moet dat begrijpen als vrouw. Hoe, hoe, hoe redt ze dat? Heeft ze hieders onder haar jas aan? Nee, het is gewoon puur enthousiasme. Ze denkt, ik ga ervoor Ze stond daarvoor natuurlijk binnen. Onze ja, kamerploeg ja. stond buiten. Moest met de andere fotografen wachten in de koninklijke stallen. Er viel continu regen. De Rijksvorgingsdienst zei, niet paraplu's op... want dan gaan ze misschien niet naar buiten komen. Hè? Want die keken natuurlijk ook allemaal door de ruiten. Van, oh, daar komen de fotografen. Ja. Dus die stonden daar een beetje in de regen te verpieteren En uiteindelijk, ja hoor, daar kwam iedereen op het bordes... met inderdaad als stralend middelpunt koningin Maxima... En regen. die weet dan ook van, ik ga er even voor. En dat doet ze dan ook. Dat doet ze. Misschien ja. wel een beetje een k die Maxima. Hm. Gewoon doorzetten. <laughs> <laughs> op de positieve manier, hè? Nog iets anders wat deze week de krant haalde op koninklijk gebied. Dat was de nieuwe auto van, van onze koning. Ja, vind jij vast leuk nieuws, hè? Ja, ik ben een ja gematigde autoliefhebber, maar goed, ah. hier werd ik wel inderdaad ging mijn hartje wel een klein beetje sneller van kloppen. Het is een speciaal aangepaste Audi. Voorheen reden ze altijd in Volvo's. Is er een reden te bedenken dat ze van automerk geswitcht zijn? Kijk, officieel hebben we niks gehoord, maar onofficieel uh, uh, lijkt deze auto gewoon nog veiliger. Hij is bepanserd, hij is iets langer, groter dan de Volvo. Dit is een Audi. Ja. Unieke Audi. Ook ja. niet bepaald goedkoop. Maar ja, het gaat om de koning. En niet bepaald goedkoop, waar moet ik dan aan denken? Uh, nou, zeker een half miljoen Zeker een euro. half miljoen euro. Ja. En de auto is uh, verlengd. Um, en er zit ook een, uh, naar verluid, he, ik heb er nog niet binnen gekeken, een koelkastje... En een tv-scherm in. Ja, ja, ja, 45 centimeter begreep ik dat erbij verlengd is. Nou, dat is nogal een, ja. uh, dat is nogal een eind. Is het nou allemaal ja. echt nodig? Is het niet een beetje overdone? Um, ja, nogmaals, het, het, gaat, <laughs> het gaat om de koning. Um, er zijn op social media best wel reacties binnengekomen op die auto. En een aantal mensen zeggen, kijk, hij had ook een... Uh, een leaseauto auto die je, waarmee je dan in principe korter uh, doet, uh, kunnen krijgen. Wordt dat dan uiteindelijk zoveel goedkoper? Hier gaat hij jaren mee doen. Ja. Dus als je het dan voor ieder autoritje uh, gaat delen... Uh, Op de delen. lange termijn? Ach. En voor nou, jou ja. als redacteur zit er dan wel een keer een ritje in ooit? Oh, dat, eigenlijk... dat zou ik ontzettend leuk vinden. Blijkelijk is een van de vorige auto's, wordt gewoon verkocht. Oh, dus, uh, nou, ik mensen... weet niet wat jouw salaris is. Maar... Nou ja, nog niet. Maar hey, wie weet kan ik op deze manier nog eens even een balletje opgooien. Ja, ja. Gaan we weer even een uh, stapje naar het zuiden. Naar de Belgische koning Filip. Die kreeg deze week te maken met een nieuwe uh, of met een moreel appel vanuit de bevolking. Er is een petitie ja. met 210.000 ondertekenaars. Is nogal wat. Die koning Filip oproepen om de nieuwe euthanasiewet niet te ondertekenen. Dat is een wet die uh, euthanasie voor minderjarigen zonder leeftijdsgrens mogelijk maakt. Wat schat jij in plaats? de koning uh, ja, is, is dat echt een moreel dilemma voor hemzelf? Dat zal zeker een moreel dilemma zijn voor koning Filip. Je moet bedenken dat hij... Hij is natuurlijk het kind van koning Albert en koningin Paola. Maar hij is vooral opgevoed door zijn oom, koning Boudewijn... en koningin Fabiola. Beide zeer vrome Rooms-Katholieken. Iedereen in het Belgisch Koningshuis is Rooms-Katholiek. hoor, En gaan allemaal naar de kerk. Maar voor hen was het geloof toch nog net nog iets strikter. En Filip is in die traditie opgegroeid. Dus het zal zeker moeilijk voor hem zijn... om die handtekening te gaan zetten. Ja, ja. Nou, de petitietekenaars die hopen dat de koning er zelf rol als zijn ome, koning Boudewijn, die weigerde in 1990 de abortuswet te ondertekenen. En dat haalde toen op deze manier het nieuws. 40 jaar heeft koning Boudewijn zijn handtekening gezet onder de Belgische wetten. Maar de nieuwe abortuswet, die kon hij niet met zijn geweten in overeenstemming brengen. Of het staatkundig juist is artikel 82 te gebruiken voor de gewetensnood van de koning, daarover twisten nu de rechtsgeleerden. De Brusselaren hebben ook een mening. Het oh, zal wel komen? En dan ben ik toch niet gekomen, hè? Ah, nee. En of de koning terugkomt, dat moet morgen in het parlement worden beslist. Jij ja, noemde hem net zelf al, die, die oom Boudewijn. Ja, het was een slimme man. Een dag geen koning, zodat hij geen handtekening hoefde te zetten. Ja. Is dat een idee voor Koning Filip? Nou weet je, bij Boudewijn zorgde het al voor een gigantische politieke crisis. En ook uh, voor een deel begrip, maar voor een deel ook onbegrip in België. Maar Boudewijn zat al heel lang op de troon. En mensen hadden ook wel met hem te doen. Dus ze konden het van hem in zekere zin nog hebben. Maar Filip zit er net. Ja. Nog geen jaar. Het ja, zou heel lastig. vreemd zijn als hij een, een uh, wet... die gewoon door het parlement, een meerderheid in het parlement... dat is democratie, is ondertekend... dat hij daar niet zijn handtekening onder zou zetten. Dus hij ik verwacht eens, gewoon okay. dat hij uh, deze... Uh, wet zal gaan ondertekenen. Ja, ja. Tot slot nog eventjes. Als we vooruit kijken naar uh, de komende week, dan vertrekt koningin Maxima maandag naar Colombia en Peru, namens de Verenigde Naties. Wat gaat ze daar doen? Ja, daar zijn we als blauw bloed ook bij. Uh, Jeroen Snel gaat uh, mee mm -hmm. en zij gaat het. Daar praten over inclusieve financiering. Dat klinkt prachtig natuurlijk. Uh, je weet misschien dat ze vroeger met microkredieten vooral bezig was, ja. maar dit gaat veel verder. Het gaat vooral uh, is het gericht op vrouwen die uh, in uh, niet al te makkelijke gebieden kleine bedrijfjes opzetten als je dan microkrediet hebt gekregen en er een succes van maakt... Want waar ga je dan daartoe Renzen met dat geld? Ja, ja. Banken zijn er niet heel erg veel. Heb je een verzekering voor je inboedel, voor je materiaal? Nou, dat inclusieve financiering gaat over al die zaken. En Maxima gaat in opdracht van de VN kijken van... hoe staat het ervoor in Colombia en Peru? Met al die projecten voor vrouwen in achterstandswijken... in landelijke gebieden. Dus niet vrouwen die nou, enorme toegang hebben... tot banken en het financiële wezen... En op die manier toch een kansje maken. Voor de moderne kenau's? De moderne Keno's. ook Ik gok dat hè, het in net. die landen dat dat een enorm compliment is als je zo goed wordt. <laughs> Ik ga het misschien maar niet proberen. Maar Marianne Molenaar, dankjewel. Straks om half acht is Blauwbloed ook op televisie natuurlijk te zien op Nederland 2. Uh, ja, dit is de dag, zit er dus een beetje op. Zometeen neemt Langs de Lijn het stokje weer over. Ik bedank uh, naast Marianne Molenaar ook de andere gast aan tafel: Karel van Holstpelle, Kane van de film Keno. Natuurjournalist Nienke Bijntema, uh, Zangerogier Pelgrim en uh, collega Maarten Hag. En wij sluiten af met onze dichter op de week, Rickard Zuiderveld, die liet zich inspireren door de uitspraken van Arie Slob... die niet wil meegaan in het strafbaar maken van illegale vreemdelingen. Een illegaal is strafbaar. Ik heb geen naam. En toch ben ik berucht. Meneer, mevrouw, u kunt mij beter mijden. U wilt niet weten waar ik ooit van scheide. Van het systeem waarvoor ik was gevlucht... U kent mij niet. Toch blijft u mij verjagen van hot naar her. Van tentenkamp naar kerk. U troost mij te vergeefs met kruimelwerk. Een oud matras te vuil om weg te dragen. Ik ben geen mensenkind, maar een probleem. Een rat die aan uw veiligheid komt knagen. U vangt mij in uw lelieblank systeem. U tand mij dood. U heeft mijn dagen geteld op een dossiermap in een la. Bestraf mij maar, omdat ik niet besta. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... elke werkdag op tv... En dan op zaterdag ook nog bij ons, Umberto Tan. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. De anker van RTL Late Night, nu een keer bij BNN Late Night. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Waarschijnlijk goed gekleed, maar daar merk je op de radio weinig van. Umberto Tan. De overnachting, vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En de Romeinse keizers lieten rond Rome prachtige buitenverblijven bouwen. Hoe mooier de verhalen, hoe mooier uw reis. Reis slim met de reismeesters van SSC Cultuurvakanties. Boek op reismeesters.nl Hij wordt 70 en keert terug op het toneel. Acteur, schilder en vader Jeroen Krabbe. Uniek portret door de ogen van zijn drie zoons. Over het gezinsleven. De oorlog als drijfveer voor zijn schilderkunst. En de kritiek op zijn persoon uit intellectuele kring. Jeroen Crabbee in Opium Special. Vanavond, half elf, Avro, Nederland 2. Dit is Radio 1.